12 uur. Juris met het NOS-journaal. De Nederlandse staat is deels aansprakelijk voor de vliegramp op de luchthaven van Faro in Portugal in 1992. Dat zegt de rechtbank in Den Haag. Bij de ramp met een Nederlands Martinair-toestel kwamen destijds 54 passagiers en twee stewardessen om het leven. Volgens de officiële lezing waren harde zijwind en een natte landingsbaan de oorzaak van de crash. Maar de rechtbank zegt nu dat de piloten ook verkeerd hebben gehandeld omdat de menselijke fouten destijds buiten beschouwing zijn gelaten, kregen de nabestaanden van de Faro-ramp een lagere schadevergoeding dan waar ze waarschijnlijk recht op hebben. Bij de vliegtuigcrash afgelopen nacht in Iran zijn ruim 170 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers komen uit Iran en Canada en er zijn ook Oekraïners, Zweden en Afghanen onder de doden. Dat zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Iran noemt technische problemen als de oorzaak van de crash... maar Oekraïne wil daar niet over speculeren en wacht het onderzoek af. Iran en Amerika spreken elkaar tegen over het aantal slachtoffers... bij een Iraanse raketaanval vannacht op legerbasis in Irak... waar ook veel Amerikanen zitten. Dat was een vergeldingsactie voor de liquidatie van generaal Soleimani. De Iraanse staatstelevisie spreekt van zeker 80 Amerikaanse doden... maar volgens het Pentagon zijn er geen Amerikanen gedood. Bij het CBR-examencentrum in Rijswijk kunnen tot zeker 1 mei geen theorie-examens worden afgenomen. Daarom worden duizenden examens verplaatst. Afgelopen vrijdag werd er brand gesticht bij het CBR. Daarvoor zit een man van 38 vast. Bij het Nederlandse Wereldnatuurfonds is in een paar dagen tijd een half miljoen euro binnengekomen... voor hulp aan dieren die zijn getroffen door de bosbranden in Australië. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en medicijnen voor koala's... Volgens het WNF zijn er schatting bijna een half miljard dieren omgekomen door de vlammen. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. In de loop van de dag wordt het vanuit het noordwesten droog. Met ongeveer 11 graden is het erg zacht. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Just let me hear the rock and roll. Music. Het Muziekmuseum. Let the music play. Het Muziekmuseum. In music. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Every man has a flaming star. A flaming star over his shoulder. It's time, it's time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. Star, that flaming star over my shoulder And so I ride in front of that flaming star Never looking around, never looking around Flaming star, don't shine me, flaming star Flaming star, keep behind me, flaming star There's a lot of living I got time to make a few dreams come true, flaming star, flaming star, one fine day I'll see that flaming star, that flaming star over my shoulder, and when I see that old flaming star, I'll know my time, my time has come. Flame star, don't shine on me, flaming star. Flame star, keep on shining, flame star. And there's a lot of Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week een rondleiding langs week 51. En dat is de week waarin de Britse krant The Telegraph op 21 december 2011 meldt... dat de British Phonographic Industry heeft besloten om de zogeheten Parental Advisory... Dat is de waarschuwing voor expliciete teksten of inhouds... ook weer te gaan geven bij online muziek. Fysieke muziekalbums en video's hebben al zo'n waarschuwing. De waarschuwing wordt nu ook op uh, online materiaal ingesteld. Nou, dat uh, Britse onderzoek zou uh, uitwijzen dat kinderen in Groot-Brittannië... voor ruim 130 miljoen euro aan te goedbonnen... voor online entertainmentwinkels krijgen als kerstcadeau. Dus die hebben dan heel wat te besteden. Zeker. We begonnen met uh, muziek uit een bioscoopfilm. De film Flaming Star gaat op 20 december 1960 in Los Angeles in première. Een dag later gaat hij in andere Amerikaanse bioscopen draaien. Het is de zesde film waarin Elvis Presley de hoofdrol speelt. In deze western is hij te zien als Pacer Burton. Barbara Eden is zijn tegenspeelster. Zij vertolkt Rosalie Pierce. Don Siegel is de regisseur van Flaming Star... Elvis Presley zingt vier liedjes in deze film. Naast de titelsong die we net hoorden... zijn het Summer Kisses, Winter Tears... A Cane and a High Starched Color... en Butches. Oude muziek dus alweer, 1960. Elvis Presley... Zo dadelijk tijdens deze rondleiding. Het laatste optreden uit 1969 van Diana Ross en de Supremes in een Amerikaans tv-programma. Wat was dat programma en welk nummer zongen ze daar? En we hebben natuurlijk de Langspeelplaat van de Week. Deze week een album uit 1973. Het is het achtste album van een Britse psychedelische rockband. Wereldwijd worden er ruim 50 miljoen exemplaren van dit album verkocht. En wij hebben één exemplaar. En daar gaan we een aantal nummers van draaien. Nou, een beroemd album, zeker. Misschien wel een van de beroemdste albums van de wereld. Kan zomaar zijn. Dadelijk ook nog een van de belangrijkste Oostenrijkse componisten... van de 20e eeuw. Eén compositie van hem wordt door twee verschillende... Nederlandse bekende artiesten... tot een nummer één hit gezongen in ons land. Nou, dat zou dat zijn. En we hebben een oude top 40, week 51, uit lang vervlogen tijd, zal ik je zeggen. Het uh, jaar waarin Björk wordt geboren, IJslandse zangeres. En Humberto Tam. Nederlandse televisiepresentator komt uit datzelfde jaar. En op nummer 1, in die oude top 40, staat een lied gezongen door een zanger van een Britse band. Nou ja, dat is niet zo, uh, daar geef ik niet zoveel weg. Hij begeleidt zichzelf op uh, gitaar en speelt in uh, het nummer in uh, twee takes live in. Later werd daar nog een strijkkwartet aan toegevoegd. En de band bestond in de tijd uit uh, vier heren daar dadelijk ook nog een nummer van Bob Dylan, wat door Adele tot een grote hit wordt gezongen. Een hoop andere bekende artiesten nemen het ook op. Bovendien was Adele zeker niet de eerste die het opnam. We gaan naar een uitvoering luisteren van een andere artiest. En we luisteren ook even naar een stukje van die versie van Bob Dylan, ook interessant op de horen. Oudste nummer deze week, lieve mensen, is uit 1955. Maar we gaan nu eerst naar woensdag 25 november 1964. Ladies and Gentlemen, The Beatles: The Beatles. The Beatles. Took some hug From a tree Dressed it up and they called him Kruispunt. Dit droevig resultaat komt voornamelijk door het niet geven van voorrang en het naderen van een kruispunt met een te hoge snelheid. Ruim 700 mensen worden hiervan jaarlijks het slachtoffer. Nadert daarom een kruispunt met aangepaste snelheid en wees vooral bij slecht weer erg voorzichtig. Denk daar eens over na, voordat u een kruispunt opbreedt. With you every night Through the long commuter fight And in the morning With your toast and mama lady-o Who listens to radio No matter if it's summer Winter, spring or fall De blueszanger gitarist Albert King overlijdt op 21 december 1992 in Memphis in Tennessee aan de gevolgen van een hartaanval. Albert King neemt in 1953 zijn eerste plaat op. Zijn loopbaan komt pas goed op gang als hij 1966 bij Stax Records onder contract komt. Met begeleiding van Booker T en de M.G.s en de Memphis Horns neemt hij klassiekers op als Born Under a Bad Sign. Crosscut Saw en het nummer wat hij net hoorde uit 1966, Lendermatt Blues. Albert King beïnvloedde honderden bluesgitaristen. Inclusief beroemdheden als Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mike Bloomfield... Peter Green, Gary Moore, Johnny Winter. En een generatie later, zoals bijvoorbeeld Stevie Ray Vaughan en Robert Cray. Albert King is 69 jaar geworden. Ja, heerlijke muziek, hè? Prachtig. Daarvoor muziekvrienden... Muziek van de Fab Four, de optreden dat de Beatles op 25 november 1964 in het Playhouse Theatre in Londen hebben gegeven, wordt op 26 december 1964 door de BBC uitgezonden in het radioprogramma Saturday Club. Het programma wordt gepresenteerd door Brian Matthew. De Beatles zingen onder andere Everybody's Trying to Be My Baby, dat hoorden we net, en Rock'n'Roll Music. Dezelfde dag zijn bij Madame Tussauds in Londen de wasse beelden van de Beatles voor het eerst aan het publiek getoond. John Paul George en Ringo geven hun roadmanager, Neil Espinel, een cadeautje voor de kerst. Een Jaguar sportwagen. Nou, ja, ze hadden goed verdiend natuurlijk, de mannen. Zeker. En dat nummer wat je net hoorde kwam dus uit uh, die... Uh, het was dus van die oorspronkelijke opname van 25 november 64. Everybody's trying to be my baby. Straks langs plaats van de week achtste album uit 1973 van een Britse psychedelische rockgroep wereldwijd worden er ruim 50 miljoen exemplaren van verkocht. Het album zou oorspronkelijk Eclipse, A Piece of a Sort of Lunatics gaan heten. Nou, het ging anders heten. Dadelijk een oude top 40. En voordat we daar aan toe komen gaan we vast een nummer uit die lijst draaien. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Een nummer van Sean Elliott. Van oorsprong een Ricaanse acteur die in New York opgroeide. War is me. Shame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 What your daddy don't know. Whoa, is me. Shame and scandal in the family. Whoa, is me. Shame and scandal in the family. Nummer 7 uit die oude top 40, Sean Elliott en Shame and Scandal in the Family. Hij begon zijn carrière als zanger van Calypso-muziek. En uh, hij verraste het publiek met uh, dit nummer uit de jaren 40. In Europa was het een, uh, gelijk een hit voor hem. In Duitsland kwam het tot nummer 14, in Nederland tot 3... en in Oostenrijk haalde het de nummer 1-positie. Sean Elliott overleed op 11 maart 2016 op 79-jarige leeftijd. Goed, we gaan dadelijk verder met die top 40. We gaan hem helemaal beluisteren. Tenminste, bijna helemaal. verdraaid de nummer 1 hit. En... En uh, die nummer 1 hit is van een uh, Britse band, Vier Heren. Maar het wordt gezongen en gespeeld door één bandlid. En later wordt er alleen nog een strijkkwartet aan toegevoegd. Je gaat het dadelijk horen. Een hele oude lijst trouwens. Eerst dus de langsbeplaat van de week een album uit 1973 van een legendarische band Pink Floyd. En het album heet The Dark Side of the Moon. De band wordt halverwege de jaren 60 opgericht door Roger Waters, Nick Mason en Roger (tussen haakjes) Sid Barrett. Eerst noemden ze zichzelf de Pink Floyd Sound, later de Pink Floyd en nog weer wat later Pink Floyd, naar de voornamen van twee Amerikaanse bluesmuzikanten Pink Anderson en Floyd Council. Pink Floyd is de eerste psychedelische Engelse rockband. En voor die tijd opmerkelijke lichtshow maakten hun concerten tot een virtueel spektakel omdat zanger Sid Barrett vaak te laat komt vanwege alcohol en drugs... wordt er een extra gitarist aangetrokken, David Gilmore. In april 1968 wordt Barrett uit de band gezet. In 1973 komt een achtste album uit, The Dark Side of the Moon. Het wordt de meest succesvolle Pink Floyd plaat. Ook wordt het een van de best verkochte albums van de popgeschiedenis. Het album staat 14 jaar lang in de Amerikaanse albumchart... en er worden ruim 50 miljoen exemplaren van verkocht. De plaat zou oorspronkelijk Eclipse, a piece for a sorted lunatics gaan heten. Op deze conceptplaat lopen de nummers in elkaar over en ze horen ook bij elkaar. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld tijd, geld, oorlog en dood. De hoes is ontworpen door fotograaf Storm Torgensen van Hypnosis en George Hardy. Torgensen bezocht overigens dezelfde school als Roger Waters en Sid Barrett. Het is een album wat door elke nieuwe generatie popliefhebbers opnieuw wordt ontdekt. De nummers zijn over het algemeen rustig en langzaam, de sfeer in de nummers is vooral bepalend. Ook werden speciale effecten gebruikt, wat voor die tijd behoorlijk revolutionair was omdat er nog geen samplers en dergelijke waren. Het album werd opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen tussen juni 72 en januari 73. De technicus was op dat moment Alan Parsons die ook de albums van de Beatles had opgenomen. En alle teksten worden overigens door Roger Waters geschreven. Daarom de Langspeelplaat van de Week. Deze week in het Muziekmuseum. Album van Pink Floyd uit 1973. The Dark Side of the Moon. De langspeelplaat van de week. ...de laatste nummer van het album. En de laatste nummer van Kant 2. Het heet Brain Damage. En we hoorden de tekst daarin. De dark side of the moon. Deze week de langspeelplaat van de week... ...in het uh, Muziekmuseum. Een album uit 1973. We hoorden net uh, Claire Torrey zingen. we is achtergrond uh, zangeres. We hebben dadelijk uh, na de nummer 1... ...hebben we nog een uh, track uit dit album... The Great Gig in the Sky. En uh, daar houden we ook uh, uitgebreid zingen. Dat was gewoon een studiozangres die ze gevraagd hadden om uh, mee te zingen op het album. Goed. Eerst naar die oude top 40 muziekvrienden. We hebben een heel oude lijst, zou ik je zeggen. Dus laten we gewoon beginnen bij nummer 40: Nieuw in de top 40. De 40. Rook Williams en de Fighting Cats. Opgericht in Amsterdam door de broers Rick en Frans Beekman. In eerste instantie werd er gezongen door hun zus. Maar die werd spoedig vervangen door de zanger Rook Williams. Vandaar dat de band ook zijn naam ging krijgen. 40 dus in deze lijst. I'll Cry, zo heet het. En hier hebben we weer dat oude liedje uit de jaren 40 wat we net hoorden van Sean Elliott. Deze keer gezongen door de Mounties. We, een groot schandaal in onze familie, wie is wie? Een groot skandaal in onze familie, in Trinidad was een familie, met heel veel zon, zo als jij kan zien. Er was een papa en een mama en een grote zoon, die wilde zo graag trouwen, nou dat is toch gewoon. Zag een mooi meisje bij hem in die straat. Hij ging naar zijn papa en vroeg hem op raad. De papa zei... Jongen, het doet me verdriet. Dit meisje is je zuster, maar je moeder, weet het niet. Amsterdams komisch duo Piet Bamberger en René van Voren. Ze noemden zich de Mounties en dit was een soort van vertaling eigenlijk. Hè. De tweede nieuweling van de vier in totaal in deze oude top 40... Ik zou je zeggen, het is het jaar van Dave Barry. Hij staat met vier liedjes in deze oude top 40. Welk jaar is dat nou geweest? Ja, lang geleden natuurlijk. Nummer 38. Wat is dit? Een liedje uit 1961. We kennen het ook van de Beatles. Ze namen het op op hun eerste album. Please, please me. En hier komt het nieuw binnen op nummer 38 in deze top 40 week, 51, 1900. Nog wat, A Taste of Honey heet het. De uitvoering van Herb Albert en de Tijuana Brass Band. Het werd eigenlijk geschreven voor een Brits toneelstuk... met dezelfde titel door Bobby Scott en Rick Marlowe... En in deze lijst komen we ook klassiekers tegen, hoor. Ja, absoluut. Hier hebben we er al gelijk al eentje. In het jaar dat koningin Juliana de Zeelandbrug opent over de Oosterschelde. Ruim vijf kilometer is op dat moment de langste brug van Europa. I can't get no Zo is het eerste nummer wat ze opnemen op Amerikaanse bodem en ook helemaal afmixen. Rolling Stones I can get no satisfaction op 37. Every time we meet everything is sweet. Ooh, you're so tender. Misschien krijgt het wel van Petula Clark, het liedje. Want zij schreef ze het ook. En had er ook een hit mee in hetzelfde jaar: You're the One. Maar dit was in de uitvoering van The Vox op nummer 36. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nummer 35. Ik heb me weer. Smit en het Duke City Sextet, Wat een naam, ja. Met zanger Bob Smit. Ja, hij schreef een aantal liedjes. Het werd in de tijd opgericht door Jan Pils. Maar die werd al heel snel vervangen door iemand anders. Nieuw komt hij dus binnen op nummer 35. Ik heb me weer vergist. Nummer 34, om deze liedjes terug te horen. Ria Valk, zij zongert als ik de golven aan het strand zie, zei het. Op 33 vinden we een klassieker, door vele artiesten gecoverd. Deze keer in de lijst deze oude top 40 gezongen door de Everly Brothers. En zo heet het ook: Love is Strange. Je komt uit 1956 en het wordt oorspronkelijk geschreven door Bo Diddley. Maar hij bracht het uit. Of tenminste... Als componiste gebruikte hij de naam van zijn vrouw. Dus niet als... Uh, als hemzelf. Nee. Mickey en Sylvia die hadden de eerste keer er een hit mee. Ja, dus ze kan nog wel even doorgaan. Ik kan me herinneren dat uh, twee presentatoren van Veronica het zelfs ook uh, opnamen. Een soort van vertaling. 32 nu. Barry McGuire met Eve of Destruction. Het werd een klassieker, zeker. Even als deze. Weinen niet, wanneer de regen valt. Dam, dam. Dam, dam. Nummer 31. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam. Dam, dam. Raffi Deutscher, Stein und Eisenbricht. Ja, en hij heeft wat liedjes gemaakt, ook onder uh, allerlei andere namen, zeg maar. Hier is de eerste van Dave Barry. Things that you do make me glad I'm in love with little things That you say make me glad That I feel this way the way you smile Dus maar hij staat met vier nummers in deze lijst. Hij heet eigenlijk David Holgate Grundy, en wordt geboren in Sheffield. Dave Barry, dus zo kennen we hem. 29, een liedje uit Nederland gaat over. Zeteronja met een rietje. Sofietje. Mijn sofietje. Juist.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 Sofietje is een lente ja, Prachtige tekst, Sofietje, Johnny Lion Week 51 Welk jaar precies? Het jaar waarin, uh, eens even kijken De eerste uitzending op uh, de Tweede Nederlandse Televisiekanaal plaatsvindt kortweg Nederland 2 En nog meer Nederlandstalige muziek nu van Boudewijn de Groot Ze woonden in een villa wijk Haar ouders waren stinkend reis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 Welk jaar was nou het meest succesvolle jaar van deze Dave Berry? Look at that! My baby, baby, My baby, baby Zou hij nog steeds getrouwd zijn met Katharina Lodders? Zij was uh, Miss World in 1962. Nederlandse mooie uh, dame. Hij is uiteindelijk met haar getrouwd. En deze keer een liedje op uh, 26, baby, baby, ballen, ballen. Samen met de maskers. Nummer 25. Een liedje van Leonard Borisov. En we kennen hem beter als uh, Len Barry. Het werd een klassieker, absoluut. Het heet... Uh... One, two. Nederlandstalig muziek in deze lijst. Ook de host die op komen plaats. Deze week uit Nederland. In het Nederlands gezongen. De band Het. En ik heb geen zin om op te staan. Nou, wie heeft dat wel? Ja, soms ook wel, toch? Het is weer tijd om op te staan. Maar ik heb geen zin hij heeft geen zin om naar mijn baas te gaan. Oorspronkelijk geschreven door Bob Bauer en dus uitgevoerd door de band Is er Instrumentale muziek nu. Hij zorgde voor veel tunes op radiostations. Het veel muziek van hem gebruikt. Het is een liedje wat gewoon in de hitparade staat. En wel op. Uh, Nummer 23, Early Birds, André Brasseur. Nu 22, een klassieker, geschreven in de tijd door Piet Seeger. In de uitvoering van de Birds. Hij schreef het al eind jaren 50. Hij bracht het zelf uit in 1962. I'm yeah. yeah. Er staat weer muziek in uit allerlei verschillende landen. Ook deze 21. Franse muziek nu, deze keer. Komt kom Griekse muziek dadelijk tegen, nog Italiaanse muziek. We hebben wel Duitse muziek gehad? Wij nee, nog niet, hè? t'aime. plus jamais. Soir, plus la peine. Nous plus Comme les Capri, en zo heet het, Hervé Villaar, zo heet hij. Dat was 21 en nu. Het linker rijtje, zeg maar, de linkerkolom zijn we nu beland. Trio Helleniek. volgens mij komen ze daar nog een keer tegen, dacht ik. In de top 10 staan ze ook nog met een liedje. Yes. Dit is dus de opvolgende van Varko Sto Giallo, Pinda Pinda. En in deze lijst, oh dat was dus nummer 20. Ik wou zeggen in deze lijst krijgen we ook gewoon klassiekers en wel eentje op uh, We komen ze dadelijk nog een keertje tegen, simpel als dat. Maar eerst nummer 18. Een legendarische band, met onder andere Eric Clapton. We toen de band al verlaten, lijst week 51, 1900 nog wat. Muziekvrienden weten we al welk jaar we deze lijsten. hebben. Het jaar waarin de organisatie provo wordt opgericht, dat klinkt als jaren 60, zou je denken, dat is het ook. Zeker. Op 18 dus de Yardbirds. Wat we het tweede gedeelte gaan draaien. Ja, Eric Burden, een van mijn favorieten uit de jaren 60. Hier is hij met de Animals. It's my life. Een oud-Russisch liedje? Hoe is het mogelijk? Een liedje uit 1883, lieve mensen. En Tom Springfield die maakte er een Engelse tekst op. En toen werd het dit liedje. The dawn is waking and my tears are falling red. En zo heet het ook, de carnaval is over. En het werd uitgevoerd door de Seekers op nummer 16. En op nummer 15 vinden we een liedje in twee uitvoeringen. Het nummer heet Cadillac. En we horen hem eerst hier van The Maskers. Het gebeurde wel vaker dat er een liedje in twee uitvoeringen in stond deze keer ook in de uitvoering van de Renegades. Dat begint heel spectaculair, luister maar eens. Nummer 15. 14 nu de eerste single van de Golden Earrings. Ja, ton nog met de S. Eigenlijk wilden ze het liedje niet uitbrengen. tears come, come from my eyes, you throw my love away, away. I want want the why, now I am thinking, what's the reason thinkin it easy to be, you said you got a love, what's a liar to me? me? En waarom wilden ze het niet uitbrengen? Omdat ze vonden dat ze er vals op zongen. Maar de platenmaatschappij dacht... dit heeft hitpotentie. Dus vandaar dat het uitgebracht werd. En het werd ook een hit. Maar goed, als je, als je goed luistert... is het niet helemaal zuiver gezongen. 14 dus Golden Earrings. Met Please Go. Klassieker nu op uh, nummer 13... De door Roger Cook en Roger Greenaway, een schrijversduo. En dan nu Italiaanse muziek. Raffaella Rosso. We kennen hem beter als Nini Rosso. Een Italiaanse jazz-trompetist. Maar dit is geen jazz natuurlijk. is dus, uh... Ja, wat is dit voor muziek? Blaasmuziek zou je zeggen. <laughs> Toch goed, stond in ieder geval op nummer 12 in deze oude topfeer. Nog een klassieker. Deze keer van The Who. En ze zingen over... People try to put us Death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation.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 Ik lees de top 10, we draaien ermee nummer 1... en dadelijk ook nog een track uit de langspeelplaat van de week... The Dark Side of the Moon. Daar komt-ie, nummer 10, Yesterday Man van Chris Andrews. Nummer 9, daar zijn ze nog een keer, Trio Hellenique. En deze keer met La Dans de Zorba. Nummer 8, The Kings, A Well Respected Man. Nummer 7, daar is die. we hebben hem al een keer gehoord. Sean Elliott, Shame and Scandal in the Family. En we hoorden hem ook nog een keer in de uitvoering van... Uh, de Mounties. Wie is wie, heette dat toen... Nummer 6, I'm Gonna Take You There. Daar is hij nog een keer, Dave Barry. Nummer 5, Get Off My Clouds. Nog een keer een hit voor de Rolling Stones. Nummer 4, uit Nederland. Wasted Words van The Motions. Nummer 3, nog een keer, Dave Barry. This Strange Effect. Nummer 2, Here It Comes Again, The Fortunes. En nummer 1, Die met die Gitaar. It's now number 1 Veronica Stop It. Nummer 1!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 Listen. Listen. Listen. again. De langspeelplaat van de week.